Kelly met het NOS Journaal. Het kad reikt ruim 10 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan de Democratische Republiek Congo. Minister Kaag voor ontwikkelingssamenwerking heeft dat bekendgemaakt op een VN-donorconferentie in Genève. De Democratische Republiek Congo heeft te maken met ernstige voedseltekorten. Volgens de Verenigde Naties hebben zo'n 13 miljoen mensen acuut hulp nodig. Nederland is een van de organisatoren van de bijeenkomst. Congo vroeg Nederland eerder deze week om de conferentie af te blazen. Het land is bang dat de conferentie leidt tot negatieve publiciteit en dat zou investeerders afschrikken. De Amsterdamse commissaris Ad Smit is ontslagen. Volgens de politie heeft hij misbruik gemaakt van zijn bevoegdheden. Hij bekostigde allerlei privéuitjes uit politiebudget. Ook heeft hij politiesystemen geraadpleegd voor privédoeleinden en vertrouwelijke informatie doorgegeven aan een ander. In de Noordzee bij Denemarken is het wrak gevonden van een Duitse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog. De u boot werd tot zinken gebracht in mei 1945, vlak voor het einde van de oorlog. Onderzoekers die een scan maakten van de wateren van het Skagerrak vonden de onderzeeër. Het is de modernste die de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog in hun vloot hadden. Er waren er maar twee van in gebruik. Deze duikboot kon in theorie zonder stoppen Zuid-Amerika bereiken... Volgens de onderzoekers is de onderzeeboot... door een Brits gevechtsvliegtuig tot zinken gebracht. Brieven en foto's van deelnemers aan het tv-programma Boer Zoekt Vrouw... zijn door een beveiligingsfout tijdelijk openbaar toegankelijk geweest op internet. Weblog Slept ontdekte het lek. Hoe lang iedereen kon meelezen met de persoonlijke brieven... die de kandidaten naar Boer Zoekt Vrouw stuurden, is niet duidelijk. Caro NCRV zegt dat het lek inmiddels is gedicht.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort draait door. Een hele goede middag luisteraars. Het is tijd voor Zandvoort draait door op de vrijdag. We zijn weer helemaal compleet. Hoe is het mogelijk? Ja, ja gaaf, hè? We zijn er weer. Goedemiddag allemaal. Ja, ja. Goedemiddag. Nou, we gaan er twee gezellige uurtjes natuurlijk weer van maken. Want zo werkt dat bij ons, hè. Als jij tenminste je dansje de volgende keer echt afmaakt wel, ja. Had ik gedaan, maar het mocht niet van Ro. Hij ja, kijkt me heel, heel boos aan. Ja, dan moet je je ogen dicht doen als je je rondje draait. Als dat gaat, helpt. Oh, als hij het dan ook doet, dan helpt ja. het nog beter. Maar ja, goed, wat gaan we allemaal doen Ja, vandaag, wat, wat we gaan doen is, kwart over vijf gaan we de instrumentaal van de vrijdag draaien. Dat mag ik zelf uitzoeken. En de column van Marco Temmes om half zes. En om kwart voor zes de filmmuziek van deze week. Dat is door Ronald uitgezocht. En daar gaat hij een mooi verhaaltje bij vertellen. En om kwart voor zes hebben we het recept van de dag. En dat is weer een lekker stampotje. En die kleine komt ook weer langs volgens mij. Volgens mij ook, ja. Ja, ja, ja. Of is tante Loester? Uh, nee, volgens mij komt gewoon de kleine kring weer Oh, langs. de kleine kring komt ja. weer. Nou, ik ben benieuwd. En om half uh, hebben we natuurlijk het weer voor het komend weekend. En ik moet zeggen, nu al kan ik het zeggen, het ziet er goed uit. En om uh, ja, kwart voor hebben we... Ja, als je te veel op hebt, he, heet dat dan, he, het bezopen nummertje. Ja, die. Ja, ja we gaan weer mee hoor. Ja, ja, ik weet niet welke je uitgezocht hebt. Ik ben zeer dus, uh, benieuwd. Ja, we gaan lekker en, mee en, dan, Ja, misschien uh, thuis ook met een glaasje wijn in de handen. En hartje, <laughs> daar aan, zo? Ja, hoor. ik Je weet het niet, hè? Jij dat Jij horen het. we vanzelf al weer terug. Zo is dat. Ja. Nou, in ieder geval uh, twee gezellig uurtjes. En uh, de muziek is zoals altijd uitgezocht Euro. En waar gaan we mee beginnen, Hans? We gaan beginnen met... Hall of Fame. En ik vind dat je daar best wel in hoort eigenlijk. En dat is van de script. Ah. Nou. <lacht> Geweldig. We zullen het zien en meemaken. In de geval, mijn Heel naam is Antwoord. Veel plezier.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 Ja, erin of niet? Het is niet de Hell of Fame ook. Nee, nee. Ja. Het is niet de Hell of Fame. Dat was gisteren. Nee, dat was met anderen. Ja. Maar dit was van de script. Kijk, ja, ik Oh. Oh, hadden we hem gisteren ook gedraaid, hè? Nee, maar jouw hel wel. Oh, mijn hel. Ja, ik kom toch wel hel. Nee, maar voordat je weer slap begint te horen, zoals zoals altijd. We hebben een speciale gast. Ja. Hallo, Nikita. Hallo. Welkom. Ja, daar was. Ze. Ja, en waar komt, waar komt de Kita vandaan? Uit Steenwijk. Uit de moeder. Oh. Uit waar? <laughs> <laughs> uit haar moeder. Je verstond ja, hem wel. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Ze zei ja. al uit Steenwijk. Ja, ja, Zij is netjes. Ja, ze is heel netjes. Ja. Ja. Anders mag ze niet bij ons logeren. Nou, misschien, ja. kan je, misschien kan je hem opvoeden, want het is wel nodig. hoor. <laughs> Ik ben maar Geef je afgevoeden. nou echt zo'n onmogelijke taak aan, dat lieve meidje? Nee, ja, nee niet dat doen. laten we me niet doen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, gaan we als dat al... doen jullie wat nieuws? Nee, hebben dan, we uh, hebben we nog niet bij elkaar uh, ja. gezocht. Gaan we eerst maar een lekker plaatje erbij. Hey, je hoort zeg, een praat even lekker voor ja, jezelf. Je in voor te bereiden, hè? Goed, ik, heb, ik heb me, ik heb hartstikke goed. Ik heb me voorbereid. Je hebt niet voorbereid, anders had je nu wat nieuws te vertellen. Hans. Is dat zo? Ja. Nou, is goed dan ga ik Dat wat heb dan. je mooi weer niet, hè? Nee, Ik, nee, heb, ik heb dat niet. Ja, ik moet even bladeren. <laughs> Zucht. Dat is toch verschrikkelijk ook. He. Nou, ik oh, ja. weet wel het is, nou, weet, je, weet je wat nee, ik ga nee, doen? Nee, nee, te ja. laat. Het is de <lacht> titel van het toneelstuk van de toneelvereniging Wim Hildering. Dit voorjaar op het toneel van Theater de Krocht. En dat heet Het lijk in de vriezer. Nee Hans, dat geldt niet voor jou. Um, de komische thriller Het lijk in de vriezer is geschreven door Teun Minces. En dat kan niet gek genoeg. U bevindt zich in een oud landhuis van een kolonel... die denkt dat het nog heel normaal is om te schieten in zijn eigen tuin. En dat iemand een veilige schuilplaats in het tuinhuis denkt te hebben gevonden... weet hij dus niet. Een gil, een klap en een dood lichaam. Nou, we hoeven u niet verder te vertellen wat er met het lichaam gaat gebeuren. Ik ga de en... vriezer in. Precies, kijk, <laughs> jij weet, je ja. let wel op. Dat vind ik wel heel prettig, Hans. Um, goed, uh, nou ja, dat, dat wordt natuurlijk een enorme klucht... De uitvoering van Wim Hildering is um, op vrijdag 20 en zaterdag 21 april om 8 uur avonds. Het uh, is volgende week dus. Kaarten A57 uh, per stuk zijn vanaf 12 april te krijgen bij Bruna Balkende. Mochten er nog kaarten over zijn, kunt u die die avond zelf nog bij de kassa aan het theater zelf. Verkrijgen. Ben je trouwens wel eens bij zo'n uitvoering geweest? Dank je wel Toet dat je wel of niet Dank je wel dat je dat wel hebt gedaan. Maar Doet ben je wel eens gaat? bij zo'n uitvoering geweest? Nee, ik heb alleen maar mensen als uh, taxi zijnde afgeleverd en weer opgehaald. En lovende woorden alleen. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Dus, muziek. daar komen we en we gaan door met muziek. Ziel. We zijn opstandig vanmiddag. Ja, het is ook vrijdag de 13e, hè? Ja. Jij bent opstandig. Bork. Wij niet. Bork. Wij zijn gewoon ons eigen gezellig. Ja, ja, wat zullen we doen? Dat is verkeerd. Nee, dat is niet goed hoor. We gaan <laughs> nu niet eten. Ja, kan dat weten? Foul. Ja, ja, maakt mij niet hij, uit Hij hoor. is nu te vroeg. Ja, wij zijn wel bereid hoor. Een Gunteman! Tja, tja. Nee, Gaan we niet doen? <laughs> tja, tja, tja. Maar jullie zijn wel lekker rustig in één keer. Dat ja, ja, dat is wel, dat nou. heb je gelijk. In. Ik gedraag ben me. Ben ik ook eens een keer rustig. Ik gedraag me altijd. Nee, we gaan. Ja, die gaan we doen. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, en ik heb een, ik heb een instrumentaal ge gekozen. Eigenlijk is het een beetje iets van jou, rol, Want het komt uit een tv-serie, en dat is. Dat was in mijn tijd, ja, Daar praat Kruik. ik over mijn tijd. Oh, mijn god. Populair en daar praat ik over 1978. God. Was jij toen nee, nou al geboren, Nikit? Wanneer? 1978. Nee, wel, wel blijf opletten, hè? Nee, joh, die zit in de telefoon. Dus nee, die, nee. die zit niet af. in de telefoon, want die <laughs> zit hier zitten. Ze dus <laughs> zit gewoon op de stoel. 1978, nee. was je toen nee. al geboren? Nee, dat nee. ja. was het Jullie, ik, Kan, kan je die serie nog, wie betaalt de veerman? Ik, ik ken het alleen van titel. Heette... Ik speelde toen gewoon buiten en zo, hoor. Who Pays the Ferryman, Heet oh. dat. En dat is een televisieprogramma... die werd geproduceerd door de BBC uit 1977. En de titel van de serie wijst naar het oude, religieuze geloof... en de mythologie van Sharon de Veerman naar Hades. En wij maar denken dat wij niet mogen wijzen. Goed. In de oudheid was het de gewoonte om munten voor de crematie in of op de mond van de overledene te plaatsen... zodat de overledene de veerman kon betalen om naar Hades te gaan. De vraag in de titel verwijst dus naar de betrokkenheid... van iemand bij de dood van een ander. En we gaan luisteren naar Who Pays the Ferryman... van Janus Markapodes. Ja? Janus? Kan we dat doen? Janus weet hij maar. Hey, Janus, nou hey, Janus. Janus. Janus Markapodes. En als ik dat nou eens niet wil? Nou, doe nou, doe dan doe je dan doe het gewoon lekker niet. Nou, niet. Je kon het zeker <laughs> niet vinden, hè? <laughs> ja, wel, want ja, ik heb hem opgezond. Nou, Jaak Cruijff. veel man betaald, maar ik weet wie die wel hier muntje op zou hebben. Hier wegdraaid. Wat doen jullie altijd? Lelijk over mijn instrumentaal? Altijd? Hey, altijd. Zeg, doe eens niet zo generaliseren, want ik doe dat niet altijd. Maar Hij Zo wat altijd? Kijk, dat is al beter. De levend ritme van Zandvoort, ook op tv. Ja. ZFM op TV. Op kanaal vijfenveertig. 45. 45. Mike er weer erheen hoor. Ja, precies. Zijn schuld hè. Wij waren het niet. Ik zeg niks. <lacht> ik kijk wel uit. Ik, ah, ja, heb, niks, ik je, heb niks te vertellen. Je zat was door die jingle heen te ouwe Nelen. Ja, die laagde niet. Die ja. niet dat, dat mag niet. Dat wordt Maaike van. boos. Oh. Mag niet. Nee, mag dat niet? Nee. <lacht> ja. oh. oh, dat wist ik niet. <lacht> Ik zal het niet meer doen. maar ik doe het niet meer, hoor. We gaan gewoon <laughs> verder met Sorry Not Sorry van Demi Lovato. En of je sorry in is. In my Bye. Like Bye. Sorry, not sorry, Demi Lovato. Zeg, Nikiet. Nee, hey, hey, en mag ik niet? Over... Ja. V vindt het al saai? Eh, uh, een beetje. Hey, hey, mag ik daar wat over zeggen op dat plaatje? Ik ben jou? zo Want? blij dat ze dat Nou, jij, jij is... had een hoop commentaar op mijn instrumentaal, maar mag ik hier commentaar op hebben? Of niet? Nee. Van mij wel. Okay. <lacht> wat ga je, je hierover zeggen? <lacht> het is mijn programma en ik mag er niks over zeggen. Ja, van hem wel. <lacht> En hij doet de techniek, dus uh, ja, ja draait, je mag het gewoon zeggen. Hij draait me gewoon weg. Nee, van hem mag je het wel zeggen. Oh nee, nee, het is goed hoor. Maar hij Dat wil zijn, niet eens wat zeggen. Ik. ik zeg helemaal niks. Kijk, ik, ik heb niks meer. Uh. Ja. Uh. Wat gaan we doen? Ik heb nieuws. Heb jij ook nieuws? Ja. Nou, vertel eens wat nieuws. Weet je het weten? Je hebt zelf ja gezegd, hè? Ja, de liefdesbrieven voor boer zoekt vrouw boeren... zijn voor iedereen zichtbaar ja. op het internet. Ja. <laughs> dat vind ik zo knullig dit. Ja, maar dat weet het maar ook je... anders heet. Hè? Het, is, het officiële titel is boer zoekt hoer. Ja. Ja. Ah, nee, dat is niet waar. <laughs> nee, het is echt waar. Door een datalek zijn de liefdesbrieven voor de boeren... van het afgelopen seizoen van het tv-programma boer zoekt vrouw... voor iedereen te lezen geweest... Het gaat om brieven van mannen en vrouwen die het ze wel zagen zitten... om een beschuitje met een van de boeren te eten. <laughs> zo waren er ook foto's van de aspirant-deelnemers te zien. Nee, ik wil ze echt niet zien ook. Uh, het lek werd ontdekt door het blog Sieps. Je verzint het niet. Wij dachten dat dit fenomeen, een open directory van de redactie... zo rond de 2007 wel uitgestorven zou zijn. Maar nee, bij de KRO en CRV doen ze er nog gewoon aan, Wel het blog. Het lek. Ja, vreselijk. Dan gaan we een loodgieter naar sturen? Echt verschrikkelijk. Dan gaan we naar loodgieter naar sturen. Ja. Maar nee, dat hoeft niet, want het lek was vanmorgen pas, oh. rond half twaalf gedicht. In een reactie geeft de Karo en CRV aan enorm geschrokken te zijn. De. Ja, pietjeke. Jongen, zo suf. Maar dan denk je van, dan schrijf je in alle hevige liefdesgevoelens, schrijf je daar een partij een persoonlijke brief. Ja. Die is gewoon voor wereldwijd te lezen. Wauw. Yeah. Weet je wat, dan gaan wij afsluitend een mooi nummer doen van Jennifer Lopez. <lacht> amor, amor, ja, precies. amor. Nou, die dus... de Amerikaanse muzika. Had je idee? Ja, lekker, lekker, lekker. lekker. <laughs> Toch, Niki? <Nicky's>? Nee. Oh. <laughs> ja, we nee. hebben al gevraagd wat ze wel wil horen, maar dan hoorde ik alleen maar, uh, en toen bleef het stil, dus dat weten we nog even over heb ik niet. Ze is al aan uh. het denken. Ze is dus aan het denken? Het Komt ja. goed, ja. Oh. Ze dat van de moeder geleerd. Ja, oh. De kollen van de week van Marco Termes. Door Toet Kraaienstein. Gelukkig wij... We dienen voortdurend de juiste vragen te stellen. Niet op zoek naar de antwoorden die ons bevallen... maar op zoek naar de waarheid die we vrezen. Bij voorkeur citeer ik mezelf. Ik verzin ze niet voor niets. Het heeft nog een enkele andere reden. Door mezelf te citeren leg ik de verantwoording... voor mijn ideeën niet bij een ander neer. Het citaat komt uit Kadaver. Een roman in voorbereiding. Een samenvatting. Een vrouwelijke moordinspecteur wordt naar een stadje in Spaans Baskeland gestuurd om de verdwijning van vier personen op te lossen. Het stadje staat de boek als het wonder. Het betreft een economische wonder. Iedereen werkt. Iedereen lijkt gelukkig. Dit stadje staat symbool voor een ideale maatschappij. Bestaat het wonder eigenlijk wel of spelen de bewoners en de machthebbers poppenkast? De roman is een soort röntgenfoto. We dienen waakzaam te blijven. Dit kan door vragen te stellen. Is een economisch systeem heilig? Wie heeft zeggenschap over wat en wie? Hoeveel zelfontplooiing en zelfbeschikking wordt ons nog toegestaan? We willen winnaars. En wat gebeurt er met hen die uit de boot vallen? Hoeveel macht geven wij over onszelf nog weg aan een systeem? Hoeveel overheid laten wij ons aanleunen? Waarom blijft kwalijke macht in het zadel zitten? Zijn wij slaven van gemakzucht en genotzucht tevreden te stellen met gegarandeerde dagelijkse luxe? Het gaat er niet om of ik politiek gelijk heb of krijg, dat boeit me niet. We blunderen ongeacht politieke kleur. Het is individueel en massaal telkens de menselijke factor... die het idealistische, politiek-economische systeem doet falen. Egoïsme, hebzucht, onvermogen. Waarom komt een overheid weg met miljarden verkwistende projecten? Hoeveel wilt u over de afgelopen decennia opgezond krijgen? Het hem, heeft de meerderheid altijd gelijk... Waarom zijn er in een welvaartsstaat nog voedselbanken? Waarom en waarop wordt er bezuinigd? Is de mens slechts een rekensom? Wie controleert de controleurs? Neemt iemand nog verantwoording of zijn we verzand geraakt in een afschuifsysteem? In de diepste laag gaat het boek daarover. Op zoek naar redelijkheid, of mijn interpretatie daarvan, stel ik vragen... Dit geldt niet slechts op schaal, Dit geldt ook op schaal voor het stadje in het Spaans Baskeland. Net zo goed als voor een kustdorp in Nederland. Om antwoorden te vinden moeten we de juiste vragen stellen. Toch? Aldus Marco Termes. Heel ja, mooi. Het ritme van zand voor. Tip voor Marco. Tip van Marco. Tip voor Marco. Voor Marco. Ja. Ja, een jaar op Urk wonen. Alle antwoorden <laughs> zijn daar. Die zijn sowieso voor je geschreven, ja. ja, ja. ja. We crazy? Chain to the rhythm, Katy Perry. Colored glasses on And the party on Te connect, inspire, eh. in, uh, high Tijd is voor de eh. the truth De feed is feeble, veel De De de we maar De op up, op de the, oh. it the, the rhythm, Kate Perry, Skip Marley. <laughs> <laughs> is it nog steeds saai, de uh, Minder. <laughs> minder. <laughs> Gaat al beter. Gaat ja. al beter. Oh, nou, je bent er dan. Het is een kwestie van wennen, dat is het gewoon. Ja, accepteer je en je ben neerleggen we ja. ja. uh, Het Volgende <laughs> verzoek aan onze luisteraars: wil iemand de Structon even bellen? De wie? Structon. structon. Dat zijn die mannen die aan het spoorwerken, Hans, want je gedraagt je eigenlijk een beetje als een dwarslegger. <laughs> ken je dat nee, dat? Die ja, nou, ik ken het wel. Ja, niet aankomen. Die ken ik niet. En die de oh. Dat Is toch ProGiel? Oh? En ja, ProRail ja. pro is de grote organisatie die het doet. Ja. Structon is degene de, de aannemer die, die het uitvoert. Daarom gaat het ook altijd verkeerd. <laughs> maar we hadden het over o, Jim, Jim, de, Jim Clark. De, hè? Je de, wou weten over Jim Clark. Hè? Ja, vertel. Nou, die is inderdaad overleden. In oh. uh, 7 april 1968. En waarom hadden we het daarover, Hans? Want ja, de, de luisteraars dat weet ik niet. thuis... Jij vroeg het aan mij. Jij nu zoiets van jij had het het ook, Nou, vertel jij het dan. De Jim Clark Memorial Tour 2018 is dit jaar in een... de Zandvoort gestart. Vorige week woensdag vond er wel heel speciale gebeurtenis plaats op een parkeerterrein achter de Dirk van den Broek, omdat in het verleden de bolide van de legendarische Formule 1-coureur Jim Clark in de garage David's of David's, oh, dat zal wel, uh, geen idee. Wat is dat? David. sorry. David. Ja, denk ik. Ah, uh, stond uh, tijdens het me de weekend. Nooit gehoord. Een weekenden... haantje David. Nee, dus... precies. Maar ja, goed, ah, ah. je weet niet wat de garage is, hè? Waar die stond? Maar goed. Het is een, uh, een afgesloten ruimte waar je een auto in kan. Ja. Zegt het dan met Zal leer je heel nog eens wat, hè? Zucht. Ja, <laughs> uh, uh, goed. Uh, uh, tijdens het weekende van de Grand Prix op het circuit van Zandvoort. En werd hier verzameld voor de start van de Jim Clark Memorial Tour 2018. Dus uh, de, vandaar dat we het even over Jim Clark hebben. Ja, hij kampioen. is uh, twee keer kampioen geweest en het is in 1963. En de 1965. Lang leven Wikipedia. Hè? Kijk, dat bedoel ik. Uh, nee, ik weet het gewoon. Ja, tuurlijk, Hans. <laughs> zijn ah, die met zijn snuffert in zijn scherm. Nogmaals, <laughs> nogmaals, nogmaals, het nummer van Structon of ProRail, zoals die ja. heel netjes aan. Zeer gewenst. Zeer gewenst. Die hebben het materiaal om dingen af te voeren. Zoals dwars. Hij is die blauwe auto. Cake by the ocean, go so We just get it started, don't you? Tip so tip so ah, waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. Uh, you should be rolling with me, you should be rolling with me. Ah, uh, you a real life fantasy, you a real life fantasy. Uh, but you're moving so carefully, let's start living dangerously. So to me think? Zeg EN and dangerously. <laughs> Op een nummer wat Nikita wel leuk vindt. Ja, dat nog niet bij Ocean En Ja. Wat, wat zei je, Nikita? Ja, zometeen heb ik er één. Zometeen ah, er een, een. Komt Zometeen net. Net. Nou, komt helemaal goed. Ja, dus. Na zevenen. Nou, want, heb je nou eindelijk eens een keer wat nieuws gevonden? Ja, nou, evenementagenda heb ik. Oh, nou, nou. Dat doen we normaal altijd eerst. Daar ben ik er geen eens tijd voor. Nee. Nee. Je neemt ja. tijd in je eigen ah, programma, toch? April. 14, 14 april. En dat heb je al iets over verteld. De nieuwe kleren van de keizer. En het is het jeugdtoneelverenigingen. Het was jeugd... Hallo, ik heb het over Wim Hildering gehad. Ja? Over het lijk in, ja. in de vriezer. Oh ja, maar dit is ook Wim Hildering. Dat is een andere afdeling. Oh, dat wist ik ja. niet. Ik dacht dat het één... Een... Je, je, je, je, die ik heb man. opgelezen. Weet je, als je ja. dan luistert, Hans, nee, dat komt er dan aan. wist je dat het 20 en ja. 21 april was. Ja, klopt de wel. Dames en heren, weet je wat ik me dan afvraag? De kleren van de keizer. Wie gaat er dan in zijn blote reet op het toneel? Ja, geen idee. Ik nou, weet niet het zijn, of de keizer meespeelt. Het zijn kinderen, dus daar moet je mee oppassen natuurlijk. Dan blijft de vraag overeind staan. Misschien komt oh, dat de weten keizer we niet. niet op toneel. En gaat het alleen maar daarover. Ja, dat zou kunnen. Of ze hebben zo'n zo zo sumo-worstelpak. Weet je wel? Oh, ja, zo'n zo nep ja. Zo'n hele grote vloepen. Toen ziet heel veel wel Ja, ja. ja. Ja, nou, ik ga het even oplezen dan. Ja, de 14e. De veertiende, nieuwe, klei, de kleren van de keizer. En dat is de jeugdtoneelvereniging Wim Hildering in Theater de Krocht. Aanvang om 8 uur s'avonds. De 15e, jazz in het wapen. En dat is het wapen van Zandvoort. Aanvang om 4 uur. Ook de 15e, klessenconcert. En dat is natuurlijk weer aan de protestantse kerk. Aanvang om 3 uur. En dan komen we van 20 tot 22 vintage. uit Zandvoort. Dat is een weekend voor Volkswagenliefhebbers. Uh, dat is locatie op Zuid. Erg leuk. Ja, uit. dat geloof ik zeker, ja. En dan 2021, ja. nou, daar da -da. hebben we dan het lijken in de vriezer. Ja, en dat is ook de toneelvereniging Wim Hilderink in Theater de Kroeg Maar dat is dan waarschijnlijk de oudere afdeling om acht uur. De volwassen afdeling, zullen we het zo noemen? Dat is misschien ja. wel wat prettiger Tegenwoordig, Tegenwoordig moet je oppassen met wat je zegt. Hè? De volwassenen. Ja, neem, neem daar eens een voorbeeld aan. Dan. Het, ja. het volwassenen. <laughs> het, volwassenen. De 22e, American Sunday, circuit Zandvoort. De 22e, saxofonist Scott Hamilton. En een extra concert in jazz, van Jazz is in Antwoord in Theater de Krocht aanvang om half drie. Nou, er is weer genoeg, denk ik, hè? Ja. lijkt man. me wel. Hè? Ja, man. Maar? Ja man. Ja man. ja, man. ja, man. Oh, ja, man. Ja, man. Of is ah, het Jamaicaan? Ah, ah, zeker. Weed. dat kan ook nog. Never be the same. Camillo. Camilla Cabello, sorry. cool though. Filmmuziek van de Week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaienstein. Ja, dat ben ik. Uh, ja, wat heb je uitgezocht, Ronald? Ik heb uh, uitgezocht R. Kelly. Oh, van welke film is dat? I Believe I Can Fly heet het nummer. En hij is uh, vanuit de film Space Jam. Heet die? Is dat over dat basketbal? Juist hem. Ja, hè? Ja, we gaat de film over um, een eigenaar op een andere planeet van een entertainmentpark... Ziet zijn conditie een beetje teruglopen. En besluit om alle Looney Tunes figuren te ontvoeren. En naar zijn pretpark te brengen. Um, via via uh, komt daar ook Michael Jordan um, op dat te horen. En die gaat ze helpen. En die gaat ze helpen door een basketbalwedstrijd te spelen. Met als weddenschap. Als ze we winnen blijven alle Looney Tunes hier op aarde. Verliezen ze. Dan gaat ook Michael Jordan mee naar het pretpark. Natuurlijk. Winnen ze, maar het nummer is eigenlijk een, een ode aan Michael Air Jordan. I believe I can fly. silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe. Gelukkig zit er in de film Welvaart, in tegenstelling tot dit liedje. Oh, het is wel een mooi liedje, het is wel een heel mooi liedje. Leuk ook mee. Ja, dat je wilde is, zeggen in is, tegenstelling is, tot die twee allemaal hier allemaal aan tafel. Nee, nee, nee, maar, nee, ook nee. Dat. nee maar dat wilde ik niet zo keihard nee. zeggen, maar voor de rest. Oh, ik wel hoor. Ik, zeg, ik, heb, uh, ja, ik wil ook wel nee. zeggen dat Hans heel vervelend is tegen mij. Nee, ja. niet waar. Wel. Wel nee, hoor. Hij is heel gemeen. Nee, oh, dat is wat anders. <lacht> um, ja. Voordat we een nieuwtje gaan doen. Um, Nikit, je had er eentje uitgezocht. Ja. En welke had je uitgezocht? Say something. Wat? Justin Timberneek. Ha! Die dus. Gaan we die draaien? <lacht>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 Hele lange uitzendingen. Nee, nee. Hoor. nee hoor. Hele lange, lange Hé, hey, Jij bent Jantje 1, hoor, nu. Ja. Dit was Say Something, Justin Timberlake. Oh. Oh. Uitgezocht, uitgezocht door Nikita. Ja. Wat een lekker nummer. Ik vind eigenlijk dat we Nikita van Elton John moeten draaien. Vind je niet? Oh, dat zou zo kunnen. kunnen. Ja. Alles wat jij vindt, mag je naar de politie brengen. Dat hoor. dacht ik al. <laughs> <laughs> uh, um, um, maandag uh, 8 mei, vanaf 8 mei ja en dat vind ik God heel mooi he? jongen dat duurt nog een hele ja dat eind. maakt niet uit het is denderen door de duinen dat is leuk weet je dat wat is daar leuk aan de, denderen door de duinen ik vind het de, de tekst al vind ik oh leuk. Denderen de tekst is ja. leuk maar en, denderen zelf niet nou wandelen ik weet niet wat ik vind Luilkens. wandelen leuk wandelen is gezellig en gezond wanneer, ja, voor, wanneer mij voor mij niet hoor voor mij niet voor mij wel mij uh -huh. ja het gaat wat moeilijker geworden maar dat is gezond wanneer men wandelt maakt men vitamine D aan en loopt men alles soepel en los. <lacht> wacht ja, even, he, wacht even. Dat is wel de grootste onzin die ik ooit heb gehoord. Nee, ons. er komt nog een leuke. Oh. U krijgt frisse lucht in de neus en de longen. En daar komt ie. En de wind waait door uw haren. Ja, precies. Zullen we er <lacht> nog een laten? Nou, lekker fris. <lacht> we wandelen één uur onder begeleiding van Joker Bees. En Joke neemt, u mee haar en neemt haar mee in haar vertellingen... over de wereld van dier, boom, plant en mens... En het begint dinsdag 8 mei uh, vanaf 10 uur. En verzamelen bij de ingang, bij de waterleidingduinen. En uh, opgeven via de website www.plus.zandpoort.nl. Ja. Nou, dus iedereen dus die in de sportschool op de loopband staat. Man, pas op, want je maakt zoveel vitamine D aan. Nee, hey, ik vind het... Uh, nee, nou, ze zijn buiten. Ik hou erg van lopen. zegt van wandelen maak je vitamine D aan. Ja, staat er. Dat staat er. Ja, denk ik heb. Doe maar. Ja, dat deed ik ook. Wanneer ja. men wandelt maakt men vitamine D aan. Snie, snie, snie mijn, snie mijn, snie mijn, tekst. Je verzint het niet. Nee, ik zie niks niet meer. Ah, <laughs> ja, ik ga door. Doe maar. Nee, niet doe maar. Houd oh. oh, die niet. Doe maar. Nee, nee, nee. Ik ja. Technische problemen, technische problemen. Heb je technische problemen? Ja, ik heeft last van nou, praat... enorme bitjes. Nou, daar praten wij toch gewoon vol. Dat oh, hebben dat wij geen moeite mee. Ja. Daar daar mee hebben we jou. gaan. Uh, without you. Oh. Nou, doei. doei. Awwich. <laughs> <laughs> you said that we would always be without you. I feel lost that sea.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 The truth I fear My heart is beating I can't see clear How I'm wishing that you Zaten jullie dat ook liever. Nou, de eerste uur ging voorbij, man, man, hè? Man, man, ja, man, man. Komt omdat je iemand in de studio erbij hebt zitten. en lijkt Maar ja. uh, je dat gaat het om... haar gewoon de schuld geven. Nee, ja. dat is lekker gezellig. Uh, gezellig. Het precies het verstand opzoeken. zoeken. <laughs> ja. Maar goed, de eerste uur zit erop. Ja. Dus wij gaan elkaar uh, zo meteen weer horen. Ja, elkaar. Hoor, ja, ja. Hoor. ja, ik hoor jullie ook. Ja? Horen, ja. zien en zwijgen. <laughs> Tot straks. <laughs>